Dat wel met het NOS-journaal. De vakbonden die zijn aangesloten bij de FNV zitten weer op één lijn. Ze kwamen vandaag weer voor overleg bijeen en daarbij is het gelukt de verschillen over de toekomst van het pensioenstelsel te overbruggen. Volgens vakbondsvoorzitter Jon Girius is er een tussenoplossing bereikt en kunnen de bonden nu weer als één blok met de werkgevers verder onderhandelen. Het conflict ging erom hoe pensioenfondsen de hoogte van pensioenen kunnen garanderen. Nu is besloten dat de pensioenfondsen daarin veel vrijheid krijgen. Over de toekomst van de pensioenen was een principeakkoord gesloten met de werkgevers. Maar daartegen kwam verzet onder meer van FNV-bondgenoten. Die vond dat het risico van tegenvallend rendement van investeringen door pensioenfondsen te veel bij de werknemers werd gelegd. Prins Laurent van België mag niet meer op het paleis komen. Zijn vader heeft hem de toegang ontzegd omdat Laurent tegen het uitdrukkelijke advies van de regering naar de vroegere Belgische kolonie Congo was gegaan. Ook had de prins op eigen houtje een ontmoeting geregeld met een Libische diplomaat. De naam van de prins wordt sinds kort ook niet meer vermeld op de website van het koningshuis. Vier jaar geleden had koning Albert zijn zoon al eens voor een half jaar uit het paleis verbannen. Vorige maand maakte een premier termen met de prins afspraken over zijn gedrag. Als hij zich daar niet aan houdt raakt hij zijn jaarlijkse toelage kwijt. Op het Canarische eiland Tenerife is een Britse vrouw in een supermarkt onthoofd. De vrouw van 62 werd volgens ooggetuigen zonder aanleiding aangevallen door een dakloze Bulgaarse man. Hij had het mes in de supermarkt gestolen. Na zijn actie liep hij met het hoofd naar buiten, zeggen ooggetuigen. De Bulgaar werd overmeesterd en overgedragen aan de politie van Tenerife.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 to feel there. in the house tonight Everybody just have a good time And we gon' make you lose your mind Everybody just have a good time Party Rock is in the house tonight Everybody just have a good time And we gon' make you lose your mind We just gonna see ya. Yeah, I'm running through these halls like Trader I got that devilish flow Rock and roll, no halo We party rock right? Yeah, that's the crew that I'm weapon On the rise right to the top No, letting our are Zeppelin hey. Party rock is in the house tonight Everybody just fly Time time, baby, gon' make you lose your mind. We just wanna see him shake that, shake that, shake that, Every day I'm shuffling, shuffling, shuffling. Step up fast and be the first girl to make.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 I'm gonna go Wat een lekkere plaat, zie je het in de house? 9 uur, sharp. En ja, je hebt ons eventjes moeten missen, 2 weekjes maar liefst. Maar ja, we kicken altijd harder terug als je gewend bent. En ja, deze plaat, LMFEO Party Rock Anthem. Ontzettend goede plaat, ik ben normaal gesproken niet zo van de pliepjes house. Maar deze plaat gaat loeihard bij mij in de auto, in de stereo, het maakt niet uit. Als hij maar hard gaat, en hard gaat hij ook in de hitlijsten... Dus hou uh, scherp in de raten. Hé, hey, drie uur lang zie je het. En wat kun je dan allemaal verwachten? Natuurlijk alle hete nieuwtjes. Ik zie een, een uh, nieuwtje voorbij komen over Beach Club Vroeger. En dat zijn altijd de leuke feestjes. Uh, Booming Brazil gaat ook nog voorbij komen. En ja, het is morgen zaterdag. En ja, zaterdag uh, feestjesdag. En nou heb ik een heel leuk festival: Housequake Festival in Aquabest. Alle laatste nieuwtjes hebben wij voor jou klaarstaan. Natuurlijk, onze Rubriek Tweets Beat. Hij staat helemaal voor je klaar. En vanavond is DJ Ramonski in de house. Dat betekent maar één ding. Een hele gave partyguide. Rond de klok van 10 voor 10 gaat hij voorbij komen. En er is nog meer. Jazeker, we kikken harder terug dan ooit. DJ George Anthony. We gaan hem straks eventjes een belletje geven. Wat heeft hij allemaal te melden? Wat gaat eruit komen op zijn label? Ongetwijfeld weet hij het nodige van Leipzig Look. Want daar is hij, labelmanager. Kortom, hou hem hier op jouw ZFM Zandvoort. En natuurlijk, tweede uur ons op in de mix. Derde uur ons op in de mix. Drie uur lang zie je het. Hou hem hier. Ja, we krijgen ook wel eens wat in onze mailbox. Heb je wat leuks? Ziet at zfmzandvoort.nl en anders komt hier op mijn bordje, op mijn beeldscherm binnen. En zo kwam ook deze plaat binnen, van Henry John Morgan. A dream. In Italië is het een enorme hit. En als je het mij mag geloven, dat gaat langzaam maar zeker hier in Nederland ook gebeuren. Hier Henry John Morgan, of the H.J.M. Op jouw ZFM zie je het in de house? Ja, hete nieuwtjes. Ze staan altijd hier klaar. En ja, zo ook Star Beach at Beach Club vroeger. Zondag 15 mei. Beach Club vroeger. Daar moet je zijn, want daar vinden we Hartwell. Fato Gonzalez, Quintino, Billy de Glit en meer. Ja, aanstaande zaterdag, aanstaande zondag 15 mei heeft Beach Club vroeger een line-up om je vingers bij af te likken. Alle grote DJ's staan bij Star Beach at vroeger deze zondag. Nou ja, ik hoorde net al... Door mezelf de naam uh, door de radio uh, schallen. Wat hebben we nog meer? Uh, Quintino, ja, die stond uh, laatst nog voor 200.000 man uh, te draaien op Koninginnendag. En ja, daarnaast uh, natuurlijk de ene hit na de andere. Maar het houdt hier niet bij op. Want we hebben onder andere Billy de Clint, Leroy Styles, Mitch Crown, MC Roga, Steven Fulein, Diana en nog meer. En als je denkt van nou, het lijkt me wel leuk om ook eens een keer op tv te komen. Want. Dat kan misschien wel gebeuren. Er worden tv-opnames gemaakt voor een nieuwe RTL5-programma DanceCoat. Ik weet niet of jij het gezien hebt, Ramon, DanceCoat. Nog nooit gezien. Die heb je nog nooit gezien? Ik zou het zo, toch eventjes bij uitzending uh, gemist gaan kijken. Oké. Okay. Want het is een leuk programmatje. Wa Waar gaat het over nu? Het gaat over alle facetten van de Nederlandse dansindustrie. De eerste okay, dan. aflevering die was afgelopen week. En dat ging uh, over DJ Afrojack. Um. Hij heeft natuurlijk een Grammy uh, gewonnen. En, ja, ja. En, uh, wie is Avro Iedereen die ziet hem gewoon als een. Uh, naam op een poster. Als maar, een naam op een poster. Ja, die, die... die ziet uh, op de Twitter voorbij vliegen: van, Nou, ik zit nu in Miami, ik zit nu weer hier. En uh, ja. Ja, dat is toch Het leuk. was toch een stukje verhelderend. Het ging over een uh, club. En hoe dat allemaal uh, rijlt en zeilt uh, bij het organiseren van de feestenavonden. Ja. Het, het, het was gewoon een gezellig Kijk programma Kijken achter de scène een beetje, een ja. beetje achter, uh, ja precies Ik vond het hartstikke leuk uh, Binnenkort komt uh, ook nog uh, andere grote namen Zoals uh, Sunny Draves en Ryan Marciano Die hebben natuurlijk ook in uh, korte tijd grote namen gemaakt Ja zeker Nou ja Dus dit tv programma gaat opnames maken En dit programma gaat over de Nederlandse topdietjes in onze dance -scene. Hoe te gek is het als jij het feest waar jij was terug ziet op RTL 5 op 31 mei ja, mocht er een klein uh, buitje gaan vallen... ...maak je het niet druk. Vroeger is overdicht. En hoewel het dak er compleet af zal gaan... ...nat zul je niet worden. Tenzij uh, genoeg drinkt natuurlijk. Ja. Hé, <laughs> hey, en uh, we hebben de Area 1. Daar staat Beach Flirt, Star, ...Hardwell, Quintino... Of ...Watum Gonzalez, featuring MC Chen. Billy De Glit, Leroy Styles... ...Mitch Crown, Stefan Vilein... Norma Soares, uh, Silky Bastard, Aldar Silva, MC Mitch Crown en MC Roga. Dan hebben we ook een uh, tweede area en daar vinden we de Whirlpool. Met daarin de Cubes, Kuddendieren, onze enige Zandvoortse Held, uh, DJ Held, Raymundo, Dirtcaps, Eric Walker en MC Jones. Ja, dus tot zondag uh, 15 maart uh, zal ik maar zeggen. Ja, ongetwijfeld staan er ook al hele leuke feestjes op uh, YouTube. Uh, Google dan gewoon eventjes YouTube met Star Beach on Tour. Kaarten zijn te koop via Playlogic of via Seatickets En ongetwijfeld zit hij zometeen in de partykite. Tot zover dit hete nieuwtje. Zometeen meer hete nieuwtjes en natuurlijk onze vette partykite. En rond die klok van half tien gaan we toch eens eventjes kijken of we nog een leuke DJ aan de telefoon kunnen krijgen. Nu weer door met leuke plaatjes. Wat dacht je van deze? Sebastian Drums. Samen met... Avicii! Nou ja, dan weet je het wel. Even! Rums en Avicii uitbrengen. Laat staan. Als het door Enger Dimas uh, uh, wordt geriemd, dan krijg je toch weer een extra knaller van een hit. Vind je dat uh, Ramon? Uh, ik, ik zal eventjes jouw microfoon ook openzetten. Dat, dat uh, praat wat makkelijker. Dat is wat makkelijker. Ja, ik vind, uh, ik heb het origineel nog niet gehoord, maar nu ik deze gehoord heb. Enger Dimas vind ik ja. altijd, een beetje wel fan van. Ja, die, die geeft altijd al een hele rauwe sound aan een, uh, aan een plaat. Dus dat, maar uh, toch weer een juicy. Een beetje ja, met uh, Robby Riviera. Dus uh, ik, ja, ik vind het wel wat. Uh, ik ben er helemaal voor van. Uh, en je zult een ding nog wel vaker voorbij horen. Komen in mijn set. Dan gaan we weer gauw naar een nieuwtje. Blooming. Booming Brazil. Booming. Moet ik ja, Booming. Booming Brazil gaat nog steeds keihard door in Utrecht. Bij de derde spectaculaire editie werd opnieuw de nostalgische locatie Winkel van Zinkel omgebouwd tot een tropisch oort. Met gelijkenissen aan Rio de Janeiro tot aan de Braziliaanse jungle. De Domstad is klaar voor een nieuw zomersfeest. En daarom is Booming Brazil klaar voor weer een spetterende editie tussen de Utrechtse grachten. Nou ja, ze zijn er wel klaar voor, want tijdens Koningin de Nacht. Ongelooflijk, wat een feest zeg. Amsterdam heeft een naam, maar uh, Utrecht is het feest hoor. Ja, was je daar? Ik was er geweest joh. Ja? De studenten zijn allemaal helemaal gek. Het is <laughs> een studentenzat. Overal op Elfplein was feest. Nou ja. Het kan niet ah, misgaan. Het kan niet misgaan. En als je zo'n feest hier krijgt, ik zie hier een paar namen staan. Deze keer een ware headliner en koning van de Latin House en Salsa met beats. Gregor Salto. Verder staan ook de mannen Jasper Clash, Jeroen Cortello en MoMC weer klaar om te vlammen met hun trommels deze nacht. De organisatie is erg blij dat Gregor Salto een plekje heeft voor Booming Brazil in zijn overvolle agenda. Kreko heeft de trommels namelijk vers door zijn aderen stromen en maakt in de studio de ene na de andere ritmische plaat. Zijn remixen en DJ sets hebben invloeden vanuit de Braziliaanse zamba en dat komt goed uit voor Booming Brazil. Ja, de vaste Residie en regie is in handen van het trouwe gezicht uit de winkel van Zinkel, Jeroen Cortello. Zijn platen dan speelt uit met drivende baselines en Braziliaanse stampers. En deze zullen op de pre-zummeravond van 14 mei heel gemakkelijk in de Pioneers glijden. En Mo MC zal zijn hypende teksten en de gewilde Rio de Janeiro kreten één voor één door de mic laten rollen. En zo is Iedereen klaar voor een nog heldere, hetere editie van Booming Brazil. Ja, de winkel van, Sim, uh, van Zinkel zal magisch omgetoverd worden... ...tot een waar Braziliaanse strand vol van die heerlijke ijskoude mojitos. Die zouden wij ook wel lusten, ja, nou. Man, uh, ik krijg er al uh, dorst in. neem eens volgende week mee voor je. Heerlijk. <laughs> dus zaterdag 14 mei in jouw agenda zitten. Kaarten zijn te kopen uh, via Paylogic. En misschien zit hij zo wel in de partykijt. Hou hem hier rond die klok van tien voor 10. Dus staat hij voor je klaar. We gaan gauw weer door met lekkere platen. Wat dacht je van deze? Kala, Fruit from Desire. En dan in een Joe Suckey bootleg. Wil je hem hebben? Je kunt hem zo op zijn Soundcloud downloaden. Helemaal gratis, helemaal voor niks. En helemaal legaal. Dit is hier tot aan 12 uur.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 Je moet hem zeker in de gaten gaan houden Want dit was zijn remix van Alex Codino Futuring Kelly Romant. Uh, nou ja, that, what a feeling De tekst zei het al uh, ja. Ik vond het wel lekker, ja. Ik vond hem wel lekker ja. Ik vond hem eerlijk gezegd Dit is uh, een plaat die uit gaat komen Op het uh, tweede gedeelte Op het ja, remix pakket Van uh, deze single Het eerste gedeelte Heeft Nicky Romero onder andere remix ja. DJ Hartwell, nou dat zijn geen kleine jongens nou ja, als je daar zo dan ook op het. Uh, oh, remixen het lijstje mag staan. Ja, dat is. Uh, dat, dat, dat is uh, niet slecht, uh, kan ik je vertellen. En ja, over Remixen gesproken. Ik heb uh, drie weken geleden. Hadden we Kniftig? Nou, we moeten even. Drie... Ja, dat is al ja, langer dan drie weken. Geleden. Nee, drie, geleden. Een, ja, drie weken precies geleden. Precies drie weken geleden. Heb jij in jouw set, Benedict ja, Klitt en Daniel May, uh, Maybius Kniftig gedraaid? Ik zeg, ik vind de plaat oké. Okay. Maar niet top Ik zeg nu, ik vind de plaat wel oké okay, en ja, wel top Maar ja, dat, de smaken verschillen Smaken verschillen en dat is maar goed ook <laughs> Nu heb ik hier voor mij Billy de Klit, Daniel Mabius Kniftig de remixen En ik zal je zeggen Dit is wel mijn favoriet Je, gooit, je hoort maar maar keihard al in knallen De remix van DJ Rocket Op Mixed Records Zometeen gaan we even bellen met DJ George Anthony. Hou me hier op jou, CVM. Dit is See It. Op Mixmash Records Wat vind je ervan, uh, Ramonski? Wil je het echt weten? Ja. Wil je echt een, uh, ik, een ik eerlijke wil, mening? Ik wil een eerlijke mening. Die heel diep gaat. Nou ja, het is. Ik vind het uh, kniftig. Het origineel vind ik heel vet. Nou, nou, ga, nou gaat het komen. Ja, nu gaat het. Nee, ik, ik vind het origineel gewoon beter. Maar dat, dat kan. Dat is het origineel beter? Oké. Okay. Ja. Maar ja, goed. Uh, dat maakt niet uit. Nee, hey, dat vind ik wel, uh, wel weer grappig. Het want is ik denk, al, nou, is... dit is echt zo'n beuker van een ja, plaat. Hij het, blijft maar drijven. Dat is het gaan. ook zeker. Maar ja, het is toch... Uh, we kunnen niet altijd uh, alles de helemaal in prijzen. Maar ik, ik vind echt... Ik vind, ik vind het origineel vind ik nog net even... In mijn mening iets meer knallen dan, dan deze remix. Oké. Okay. Heb je trouwens al de nieuwe Swedish House Mafia gehoord? Uh, hoe heet Save Heel the World. Dat Save the World. Nee, nog niet gehoord. Nog maar niet ja. gehoord. Nou, dan heb ik dus... een nieuwtje voor je. We gaan hem zo draaien. We gaan hem zo draaien. Hé, <laughs> ja. hey, maar jij wel een nieuwtje. althans ja, een nieuwtje. Housequ Housequake. Ja, Housequake. Wie kent het niet? Uh, natuurlijk bekend van Rogue en En dan allemaal onder begeleiding van uh, MCG. Die, hebben, uh, die gaan een single uitbrengen. En, uh, een nummertje voor Japan. En uh, nou ja, goed, het thema van Housecake Festival 2011, wat 14 mei is op uh, Aquabest. Dat is dus zeg maar over een paar dagen. Over een paar dagen, zeg maar gerust. Gewoon morgen gaan ze ja. knallen. Dat, uh, het thema daarvan is Out of the Dark. De opbrengst van de gelijknamige nieuwe Housecake single... Dus die heet ook Out of the Dark. Gaat tot en met 14 mei naar het Rode Kruis. Ten behoefte van, het, uh, ja, van Japan natuurlijk. Van alle slachtoffers die, zijn, die er zijn gevallen. Van de uh, tsunami en uh, de kernrampen. Ik, ik vind het een heel mooi uh, doel. Ja, Want, het is ook het, heel mooi. Ze hebben de tekst ook zelf geschreven ditmaal. Hè? En ja. het zijn uh, toch wat diepere teksten dan wat ze normaal hebben. Maar ja, we houden het uh, toch wat gezelliger hier, zeg ik altijd. Ja, het blijft gewoon een feest. En ja, wat zou een feest zo zijn? Want je kunt ook lekker culinair snacken daar zo uh, bij houden. Ja, dat is gaaf. Gewoon een picknickmand. Uh, <lacht> een paar, wat, wat zit erin? Ja, hij is goed gevuld. Ja, een hey, bijntje, ja. broodjes, salades. Ik krijg er trek van. Hey, uh, zullen ja. we zo even een halen gaan halen <lacht> ofzo? weet een leuke tent uh, bij de passage. Hé, <lacht> hey, maar uh, dikke drama. Ja, ja, dat nee, is, ja, ja, dat is de naam van een band dan weer. <laughs> of niet? Biologische happen zijn verkrijgbaar in de food area en die muzikaal gehost wordt door het drive-in concept dikke, dikke drama. drama. Ja, nou mooi. ja, als je dat voor je tent hebt staan, hallo, wij zijn dik. Het is hier dikke drama. Ja, dat nodigt niet echt uit, maar je, je weet het niet, hè? Nee, nee, nee. Kijk, hey, maar uh, als je erheen wil gaan, het is altijd makkelijk om alvast een hotelletje te boeken. Ja. En haar best Hotel, dat, dat zit er uh, vlakbij. Ja, ja, bij het Aquabest natuurlijk. En je hebt ook nog een uh, shuttle service erbij. Heb je nog een kaart? Uh, volgens mij is het nog niet uitverkocht. Dus ga dan even naar ja. T-Logic. En ja, wil je meer weten? www.housequake.nl Daar vind je alle info. En ja, we hebben onze mailbox ook open staan. See it at CFM's antwoord. En daar zag ik een mailtje binnenkomen van Marloes. En Marloes die zegt... Jongens... Wat een gave plaatje van Alex Cardino, Future and Kelly Rowland. Nou ja, leuk dat je luistert Marloes. En hou me ook vooral op jouw CFM 106.9 tot aan 12 uur. Wat straks hebben we niemand minder dan ons enige Ramonski. Een uur lang nonstop in de mix. En wat ga jij vanavond draaien? Ik heb Ramon. geen flauw idee, maar ik... Uh, dat zijn meestal de beste, zijn, Ja, nou ja, goed. Ik heb niks voorbereid. Ik laat het allemaal maar komen. En uh, er zal vast wel iets lekkers tussen zitten. Ah, Oké. Okay. Ik, ik zag laatst uh, een hele gave plaat op de playlist er voorbij komen. Dat eh. Uh, uh, uh, Welke was dat ook alweer? Uh, dat is I'm makkelijk. Uit mijn playlist? Uit jouw playlist, ja. Nee, dat kan niet <laughs> Onge Ik ben zo slecht in namen, valt top. <laughs> Maakt niet uit, ik kom er straks wel weer op Maar het was een plaat, ik denk, huh? is hij ja. al uit? Hoe Ho ging hij? Doe een stukje Ja, la la la <laughs> nee. nee, dan had ik wel aan het Eurovisie Songfestival mee kunnen doen Jongen, jongen, wat je een nog dik drama Dat was een ook een dikke drama, trouwens Dikke drama <laughs> Hey, ik hou jullie niet langer in spanning De nieuwe Swedish House Mafia Ik heb hem hier voor je klaarstaan Save the world. En ja, dan niet in de gewone Extended, nee, de John Van Die Remix. Zometeen gaan we kijken of we hem een te pakken hier kunnen krijgen hoor. The one and only DJ George Anthony. Hou me hier, dit is. Seerpan. Een beetje, de ja, dat zeker weten. Misschien willen we zelfs zo'n zomerritje. Je weet het niet, vind hè? Je, vind jij het een zomerritje? Ja, ja. misschien als ik het origineel uh, eens goed beluister. Je weet het niet, hè? Nou, het we zullen, wie weet uh, komt hij straks wel in uh, mijn of in jouw zet voorbij. Het kan geklopen hierbij, zie je het. Ja, en geklopen doet het. Want wie hebben we opeens aan de telefoon? Goedenavond, George! Goedenavond, mannen van de show. Hey, Mr. Chega. Mr. C6, uh, wat hebben we nog meer voor voor jou nodig tegenwoordig? Nou ja, laten we het uh, voor nu even bij C6 uh, houden. Lijkt mij. Wat is, is dat jouw nieuwe artiestenaam, George? Ja, dat is waar ik uh, sinds uh, januari van dit jaar uh, mee ben begonnen. En eigenlijk heel uh, actief mee bezig ben nu. Oké, okay, en welke kant gaan we daarmee op? Ja, wel kant gaan we. Op. We gaan toch wel stappen een beetje van die, van die house sound af die, die jullie van me gewend zijn. Dus geen funky house meer, geen vocale dingetjes, maar meer ja, wat steviger werkt. Dus me, zeg maar de tracks uh, alle kniftig. Nou ja, wel een beetje zeg maar die mixmesse stijl uh, Ja, ik, ik, ik krijg natuurlijk wel plaatsen uh, in dat genre, zeg maar. Dus uh, ja, dat, dat dat dat ligt me eigenlijk wel. Ik heb een beetje die Dikkers staan, een beetje die Electro staan. Gewoon een goede goede mix van alles. En Keerger, is dat dan nu een afgesloten hoofdstuk? Want, want ja, dat is toch meer uh, wat je net al zei, uh, de lekkere, de, de soul house, de uh, groovy house, uh, van alles wat eigenlijk. Ja, klopt. Nou ja, uh, zoals je gemerkt hebt, uh, heeft zeker wel eventjes op een laag pitje gestaan. We hebben wel pas nog een release gedaan van, van Georgia Shields en uh, Stephen Quair. Terzijde, die uh, staat zo meteen klaar. Nou, dat is heel mooi. Uh, dus, ja, en, en we hebben nog steeds wat plaatsen er aangekomen, maar we doen het gewoon even wat rustiger aan. En uh, ja, vooralsnog heb ik nu gewoon wel even de focus gelegd op, op eigen productie. Oké. Okay. weinig gedaan al die jaren, dus... Uh, en, en ga je dat ook merken dat jij meer optredens uh, gaat doen door het land heen? Dat is wel weer de bedoeling ja, want ook dat heeft eigenlijk stilgelegd. Ik heb me altijd gefocust op het label en evenementen en de artiesten en nu is het weer even tijd voor mezelf. Hey, heel belangrijk, af en toe een beetje tijd voor jezelf Ja toch, precies hey, Het is alweer een tijdje geleden, maar ben jij nog naar Miami geweest? Ik ben nee, inderdaad naar Miami geweest Het is dus nu, uh, ja wat is het? Een maand geleden? Nee, twee maanden geleden alweer ja, Het gaat hard die tijd Ik zag gisteren, gisteren de herhaling van Coat En daar was ook nog even een stukje in van Fly to Miami ja. De speciale KLM vlucht En hoe, wa hoe was het? Heeft het nog wat uh, mooie feedback? Heb je daar nog gedraaid? Uh, ik heb het niet gedraaid, want ik had het eigenlijk veel te druk om te draaien. We waren er zes dagen met, met het team, dus met Luc en het management en het boekerskantoor. En uh, we hebben daar twee grote evenementen neergezet, uh, waaronder een, uh, een mix met party waar ik natuurlijk helemaal verantwoordelijk voor ben. En dat was echt gekke huis, we hadden Jack als uh, special guest en... Uh, Luke natuurlijk, uh, wat ik Quintino, uh, René en Mes, nou echt een hele hoop goede DJ's. En het, het, ja, het ging gewoon helemaal los. Ja, dat, ho dat hoor ik gewoon. Echt een uh, Hollands feestje daar zo uh, in het uh, Wilde Amerika. Ja, precies, dus ja, de Amerika of Miami was echt uh, een groot succes uh, wat dat betreft. En ja, we gaan er toch maar gelijk eventjes richting de mixmes. Uh, wat kunnen we daar verwachten? Uh, wat kunnen. Nou, er komt een hele hoop uh, spul aan. Uh, er komt een nieuwe single van Luc aan, met Winter Gordon, Speak Up. Die, uh, die zijn we nu aan het promoën, die, uh, die staat voor jullie gepland. Dus dat kan wel echt een zomer, zomerhitje gaan worden. Uh, wat hebben we nog meer? Jezus Christus, we hebben, ik weet het eigenlijk niet eens. Nou zeg maar, maar gewoon, gewoon Jeroen hoor. We hebben zoveel staan. Nou ja, we, we, we houden het nou lettend in de gaten. Gaan er nog leuke feestjes hier bij Bloemendaal nou komen? Want we hadden altijd Super UMI van... Uh, Luuk natuurlijk, hier bij Bloemendaal staan. Klopt, ik denk niet dat dat dit jaar in de planning zit, omdat we eigenlijk het hele zomerseizoen in Ibiza staan. Uh, als, wat ik begrepen heb, gaan we Las Vegas doen, we gaan uh, naar New York, we gaan naar Duitsland. Dus ja, voor Nederland uh, is denk ik op dit moment geen ruimte, maar... Dus we moeten binnenkort een ticket naar het Duitsland boeken voor jullie feestjes. Ik denk het, ja. Maar om heel eerlijk te zijn, ik, ik bemoei me daar niet heel veel mee. Hoor. Dus het, ja, het zou zomaar kunnen zijn dat er wel wat aangekomen, maar dat durf ik niet te zeggen. Nou ja, dan bellen we jou binnenkort wel, dan horen we het vast wel voorbij uh, komen. Gaan er nog uh, andere leuke uh, dingen gebeuren? Want ik zie af en toe op de Twitter ook nog iets met Lady B voorbij komen. Doet ze nog wat vokaaltjes uh, her en der? Uh, nou ja, ik ben, ik heb, inmiddels heb ik vier tracks klaar liggen uh, en gaat ook een plaat waarschijnlijk wel komen met de Lady B inderdaad. Die ligt wel uh, in, de, in, de, in de planning, maar ik heb net een uh, plaat afgerond met uh, Jay Collins. Ik weet niet of, of het, je wat, uh, of het uh, bekend in de oren klinkt, maar... Uh, Vaag staat op mijn Soundcloud, dus hij is te luisteren, C6 Soundcloud. Dan gaan we zeker eventjes checken. Ik ga je gelijk followen, zeggen we dan. <laughs> Nie, zie me niet als een stalker, want uh, die heb je al genoeg, uh, hoorde ik net. <laughs> <laughs> dus, uh, uh, en, en ik heb net een plaat gedaan met uh, Revero, dat is ook een jongen die we uh, het Mix Label hebben getekend, samen met Colonel Red, en die heeft... Ik weet niet, misschien ken je de plaat samen met Chocolate Puma? Uh, die backup. kennen we ja, Colonel Red, uh, die heeft ja. volgens mij ook uh, net op uh, Stealth Records een plaat uh, uitgebracht. op nee, size, size. Op Size Records? Nou ja, ja. ja. Wat scheelt het? En, uh, <laughs> dus daar hebben we nu een plaat mee opgenomen en die gaan we deze week allemaal uh, afmaken, afmixen. Dus uh, ja, dat, dat ziet er ook uh, heel cool uit eigenlijk. Er gaat dus een hoop gebeuren voor C6 ja. Mixmash. En chega, ja, noem het maar op, allemaal. Ongelooflijk! Ja, tijd niet gesproken, hè? Dan, als je dan weer even hoort ja, wat er allemaal uh, klaar staat. Dan komen we tijd tekort, hè? Om het allemaal door te Zeker te weten. <laughs> nou ja, ik kom haast tijd tekort om jouw uh, nieuwste platen uh, van Giorgio Schulz en uh, Steven Quaret te draaien. Connect at High. Maar ja, ik heb hem toch hier klaar voor je staan. Dus ik ga hem er eventjes in gooien. George, mag ik jou hartstikke bedanken? Jullie ook, mannen. En we gaan. Uh, op een wat kortere termijn uh, maar weer eventjes wat nieuwtjes uh, ophalen. Lijkt me een goed idee. Oké, okay, nu hier Giorgio Schultz en Steven Corey. Konink en <middels> Ja, spannend. Ramonski Ramonski, dat. Uh... We gaan naar Ibiza deze zomer, hoor ik Zie je het? Dennis is er niet. En we, gaan en we regelen het gewoon in één keer. We gaan gewoon oh. naar Ibiza. Ik zie ons al staan, hè? Helemaal ik bij Lee Bergluc. Nogitootje erbij, waar we net over hadden Oh heerlijk, dat, dat zou best wel ingaan. Hè? Dus mocht je hier in de buurt zijn, uh, aan het zand voor het dans voor een mojito. Of twee. Oh, ja, of drie, want we hebben uh, uh, gasten we hebben in de we studio. Gast. Helemaal gezellig. <laughs> Hey, we slaan uh, de Twitter rubriek maar even open, ja, want uh, nou ja, we goed. zitten een beetje in uh, korte tijd uh, vandaag. Maakt niet uit. Hé, hey, maar uh, wat hebben wij vanavond in de party guide? Heel veel leuke feestjes. Heel veel leuke feestjes. Hè? Wat dacht je van de Club Royale? Dat, in, uh, dat vind je in de Quignon in Amersfoort, oftewel de straat is de Groenmarkt. Het is en, gratis, ja. Hallo alle Nederlanders, wakker worden, een gratis feestje Wat kun je de muziekzaal? Beach House, Funky House, altijd lekker Dance tunes, letting grooves Wil meer weten, www.quignon.nl En weet je niet hoe je het spelt, Q-U-I-G-N-O-N.nl En de line-up is DJ Peppa Dan gaan we gauw door naar het volgende feestje, Format Je vindt het vanavond van 11 tot 5 in Club R Nou ja, Club R, als je dat nog niet weet Ja, hebt zijn naam al gemaakt dat heeft zeker zijn naam De, de organisatie is Misc Agency En Air Amsterdam De kaarten zijn 17,5 euro Exclusief fee En zijn te koop via Paylogic In de line-up staan Juan Sanchez in Len Vekie, Kaiser En Mirella Cruz dan hebben we nog een tweede area. Die wordt gehozen bij Boel op Stelten. En daar staat Mirella Cruz, Rizzo, Milan Meijenberg en Massier En hij wordt met de MC Bom. Dan gaan we door naar Girls Love DJ's. Op de 14e mei 2011 of gewoon Morgen. de zaterdagavond. Het staat dan in Club Air. We blijven er gewoon. En de kaarten kosten 14 euro exclusief. Fee. Kaarten zijn te kopen via Pay Logic En het feest start om 11 uur. En om 5 uur wordt je de deur uitgetrapt. Line-up is helaas niet bekend. Nou ja, Ramon, een feestje misschien voor jou. Brothers. Nicky Romero. Ja. In de club. Waar staat hij? Uh, ja, dat de, is ja, in uh, Bunnik. Uh, Schoudermantel 52. En dat is Brothers, uh, zo heet de club. Uh, nou, de line-up, zoals ik net al bekend werd, Nicky Romero. En Audio Fox... Uh, ja, verder komt er in Grancafé ook nog Mucho. Ken ik verder niet, maar misschien wel leuk. Niki Romero alleen al. Dat ja, is gewoon dat volgens is al mij hartstikke gezellig. Ik weet niet of, uh, of je een train moet betalen. Het zal wel, uh, het zal uh, wel een euro of vijf zijn. Een ballen of ofzo.